Brabant. Hij geeft het vak sociale filosofie. Aan de Fond is studenten zelf hebben gevraagd om colleges van stapel. Over de schaduwkanten van roem en succes. Het weer nog vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist. Overdag nog wat regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Punt 9. z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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ziekenhuizen kunnen op de intensive care veel minder preventieve antibiotica gebruiken... zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. En het is ook veel goedkoper. Dat blijkt uit een onderzoek onder 12.000 patiënten in 16 ziekenhuizen. Om infecties te voorkomen worden op de intensive care op twee manieren... antibiotica toegediend via mondpasta en een maagzonde. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de mondpasta voldoende is. De onderzoekers zeggen dat de ziekenhuizen op die manier jaarlijks 10 miljoen euro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 De vakbonden zullen niet meewerken aan het lossen van een chloortransport, zeggen FNV, CNV en de Unie. Ze noemen het bizar dat Axonobel chloortreinen wil laten rijden omdat er wordt gestaakt bij de axo Gloorfabriek in de Botlek. Het personeel eist meer loon. Het chemieconcern zegt dat er door die staking een tekort aan chloor dreigt te ontstaan. De vakbonden bestrijden dat. De rechter heeft bepaald dat de fabriek op ongeveer 60% van de maximale capaciteit moet blijven draaien.